Een luchtig hoorspel van Herman Freudenberger. Vertaling Marie de Meijer. Regie Dick van Putten. Dat heb je mooi gedaan. Nu weet ik pas hoe een goed gedekt de tafel eruit moet zien. Maar met nieuw porselein en zilver, met nieuw kristallen damast, is dat heus geen kunst, mevrouw. Dat is wel degelijk een kunst. Nieuwe borden en zo kan iedereen te kopen. Maar om het allemaal zo netjes in de juiste volgorde neer te leggen zoals jij dat doet. De servetjes daar en, en de bloemen en nee, nee, dat moet je in je vingers hebben. Oh ja, en wat ik je nog vragen wilde, zeg alsjeblieft niet achter iedere zin mijn vrouw tegen maar Dat maakt me zenuwachtig. Ik ben zo'n onderdanige Tony gewend. Per rekening is het niet mijn schuld dat mijn man in de lotto heeft gewonnen. Meneer wil niet weten dat hij in de lotto speelt. Als iemand mij ernaar vraagt, moet ik alleen maar zeggen dat meneer opeens een heleboel geld gekregen heeft. Nou ja, ik heb niks tegen geld hoor. Goud kan je altijd gebruiken. Maar zo veel opeens... dan zegt het je naar je hoofd... en mijn man had een nooit zo sterk hoofd. Hmm. Meneer loopt met grote plannen rond. Hmm, dat zijn geen plannen, dat zijn hersenschimmen. Eerst een theater voor artistieke films. Dan geen theater voor artistieke films... maar een literair café. Dan weer geen literair café... maar een Hongaars eethuis voor beroemdheden. Oh, en nou weer dat souper met de burgemeester, de president van de Kamer van Koophandel, de voorzitter van de vakvereniging en de pers. Nou, geloof jij nou werkelijk dat al die lui komen? Ze hebben in ieder geval niet afgezegd. Nou, ik vind het onbehoorlijk. Ik zou beslist afgezegd hebben. Als je ze nou nog in een hotel had gevraagd, maar nee, hier bij zich thuis. En moet je eens kijken, het behang laat los, de ramentochten, de meubels zijn ook nog versnoven, grootvader, en ruimte is er niet genoeg. binnenkort hebt u ruimte genoeg. Als u maar eerst in een nieuw huis woont. Binnenkort? Binnenkort duurt nog lang? Hij heeft nog niet eens een grond, maar wel drie architecten die met geld uit zijn zak kloppen. Let op mijn woorden, als het huis eenmaal klaar is, dan weten we er ons geen raad mee. Ik wil geen villa met drie toegangen. Ik wil een lief, degelijk huisje dat de kinderen later kunnen erven met een lila zwembad en in iedere kamer een witte telefoon. Wat? W wanneer is die dat nu weer uitgedacht? Bij het ontbijt. Dat komt natuurlijk door de toast. Morgen krijgt hij weer havermout. Oh, Alfons Muller, gemeenteambtenaar, fiets, paraplu, verplicht, verzekerd. En opeens in iedere kamer een witte telefoon. <lacht> nou ja, ik hou van mijn man, maar is iets te vliegen. Dag, Mami. Waar zit ik? Nou, Dodo. Wat zeg je van onze mooie tafel? We nou, het toch beter dat ze vies met het gouden randje kunnen nemen? Dat vond Daddy ook. Nou, waar zit ik nou? Hier, kind, hier. Naast de voorzitter van het vakverbond. Hoe oud is die? Blijf van die vorken af. Trouwens, men zegt niet die. Je kunt hem toch zelf vragen, Dodo? Ik ben 16 jaar en 9 maanden, en tegen mij hoef je niet je te zeggen. Laat die vorken liggen, dodo. Oké, okay, die heeft gezegd dat ik zijn rechterhand ben en goed voor alles moet zorgen. Dan ga je met die rechterhand de keldertrap dweilen. Netjes, van boven tot onder. Vooruit, schiet op. Waar is Barbara? Ligt op de bed en jangt. Ze jangt smorgen, ze jangt middag, ze jangt s'avonds. Ik heb er al rode oren van gekregen. Ik zou in uw plaats mijn zuster een beetje troosten. Ik in mijn plaats niet. Nou, laat die vork met rust en verdwijn. Vlug een beetje schaam je. Oh, oh. De ene dochter in de vlegeljaren en de andere in tranen. Meneer zal wel toegeven. Mijn Barbara naar de kostschool. Wat een zot idee. Er moeten kinderen naar een kostschool als ze de gezin in heeft. Wat ze weten moeten, kan ze bij mij leren. Maar nee, de vader stuurt naar het Zwitserland. Win maar nooit een grote prijs in de lotte, -Wirene. Boven het half miljoen krijg je last van je gal. Oh ja, over last gesproken. Hoe zat het ook weer met de ereplaatsen? Er zijn vier ereplaatsen. Links en rechts van de gastheer. En links en rechts van de gastvrouw. Oh, ja. Naar Duitse tafelschikking zit de belangrijkste gast links naast de gastvrouw. Hm? Naar de internationale schikking zit hij rechts. Hm. Ja, maar we eten Duits. Duitse aspergesoep, Duitse kalfsborst, Duitse bananen en Duitse tandenstokers. En, en hoe zat er op een met de soepkoppen? Geen soepkoppen. Hoezo? Waarom hebben ze dan nou gekocht? Soepkoppen gebruikt men voor heldere soepen. En heldere soepen horen bij het niet. S Avond serveert men gebonden soep. Aha. En gebonden soep eet men uit diepe borden. Hm. Het bestek ligt van buiten naar binnen in de volgorde waarin het geplakt wordt. Links de vorken, rechts de messen. Juist. Ja, maar dat hebben we toen we nog arm waren ook al zo gedaan. En boven de borden de lepel voor de set. Juist. De soeplepel recht buiten en de messen met de scherpe kant naar... Naar... Uh, uh, waar naartoe? Met de scherpe kant naar links. De glazen boven het vaste bord. Wat is het vaste bord? Het, het, het onderste bord, dat het kantekleedje. Kijk Oh, dit. Oh, ja. Nou, nou, wat moest ik beginnen als ik jou niet had? <lacht> een ander meisje nemen. Ja, uh, nu we het hier toch over hebben. Het spijt me, maar ik ga binnenkort weg. Is onze huishouden niet deftig genoeg voor je? God, oh, daar gaat het niet om. U bent een erg sympathieke vrouw. Oh, maar en... je vindt mijn man onsympathiek. Oh, nee, nee, nee. Ik vind meneer eerlijk gezegd nogal grappig. Wat is hier in huis dan niet grappig dat je zo gauw weer weg wilt? Krijg je niet genoeg loon? Oh, mijn loon is prima. Oh, Heb je soms een hekel aan mijn dochters? Dodo zegt dat ik de keldertrap moet dweilen. Maar Barbara, wat zie je er weer uit? Nou, is dat mijn schuld? Jij moet trouwens de keldertrap niet dweilen, maar Dodo. En graag vandaag nog, anders dwijl ik met haar de vloer aan. Ga jij nog maar lekker een beetje slapen, Barbara, en je wil lekker opknappen. Hè? Maar ik wil helemaal niet aan tafel komen, Mami. Ik wil niet. Ik hou ook nog niet voor de hele avond in de keuken. Luister nou eens, Barbara. Hoe meer jij mokt, hoe harder je vader bokt. Je weet toch hoe die is? We vinden huis wel een oplossing. Vertel me nou maar eens hoe je onze tafel vindt. Mooi, hè? Zo stel ik mijn bruiloft voor met een man waar ik niet van hou. Oh, maar kindje dan toch? Hè? Neem nu maar een aspirintje en leg een natte doek op je ogen. En denk dan maar, iedere dochter heeft weliswaar een vader, maar in de nood gelukkig ook nog een moeder. Nou, nou, nou, nou, als je nou braaf gaat liggen, dan mag jij even kijken wat ik in mijn schortzak voor jou heb. Nee, nee, nee, nee, niet die andere. Een brief? Van wie? Van George? Oh, dankjewel, Mami, dankjewel. <laughs> zeg, zou jij wel bij ons blijven als jij ook een George had, Irene? Ik kan het u niet uitleggen, mevrouw, maar ik kan echt niet blijven. Ja, als je dan met alle geweld weg wilde, mag ik toch zeker de reden wel weten, hè? Dat is toch niet meer dan billig, dunkt me. Of je liever eerst mag je overslapen. Morgen hebben we wel tijd om te praten. Graag, mevrouw. Nou, dat is lief van je. Oh ja, wat zeg je eigenlijk tegen een burgemeester als hij geen trek heeft? Oh, als hij weet dat u zelf gekookt hebt, heeft hij beslist trek. Ja, maar misschien is hij wel gewend aan kreeft en caféjaar of, of slakken. Oh, het, het broodbandje moet toch op tafel? Vind, spaar maar alsjeblieft geen brokjes, dat wordt een drama. Mijn man peutert zijn stuk en die gooit de brokken in de soep. Hey, ik ben toch bang dat het moet, mevrouw. En ik ben bang als het niet, Irene. Kun je er niet voorzichtig wat over zeggen tegen mijn man? Nee, nee, maar ik zou misschien niet peuteren op de broodjes kunnen schrijven. <hijf> In ieder geval bindt hij zijn servet niet meer om zijn nek, sinds we in de lotto hebben gewonnen. Dat is al iets. Hm. Meneer zal het wel weten, maar ik wil u toch nog op iets attent maken. Hm? Het soepbord hou je niet naar je toe als je het laatste eruit lepelt, maar van je af. Hm. Dat is hier oh, ben je er al? Al bij de raal, Alfons, dat is prettig. Ik ben er altijd. Wat was dat voor geluister over soepborden? Het bord hou je niet naar je toe als je het laatste eruit lepelt, maar van je af. Hm. Irene, ik hoop dat er in de keuken iets mis is. Ik ga al, meneer. Dan bij jou is er ook iets mis, Mathilde. Je bent zeker gezakt voor je rijbewijs, hè? Ten eerste is mijn examen pas de volgende week... en ten tweede zak ik niet. Ik ben een mens die zich weet te concentreren... in tegenstelling met jou. Jij laat je alleen maar schoolmeesteren door een dienst dienstwijk. Moeten we soms stommetje spelen als we de hele dag samenwerken? In ieder geval laat de werkgever zich niet door de werknemer... vertellen hoe hij zijn bord moet houden. Het bord dat de werkgever nota bene voor de werknemer vult. Hmm. Zo is de Franse revolutie ook begonnen. Ja, maar niet in mijn keuken. Irene heeft al heel wat de deftige mensen bediend dan wij zijn. Waarom zou zij me niet leren wat ik nog niet weet? Waarom ja, heb ik dat die encyclopedie van 48 mark voor je gekocht? Oh, daar zijn allemaal verkeerde dingen in. Wie beweert dat? Zij. Wie moet dat geloven? Jij. Ik, ik heb nou wel in de lotto gewonnen, maar daarom ben ik nog niet van lotje getikt. Wij zijn in goede doen geraakt en daarom verlang ik van jou... meer zelfrespect tegenover het persoonlijke. Ah, je hoeft je echt niet zo druk te maken, want ze heeft alweer opgezegd. Waarom? Dat heeft ze er niet bij gezegd. Ah, dienst bij de kuren. Ja, eerst een zwart jurkje, wit mutsje, een schort en dan hoepla op, weer opzeggen. Nee, eerst dat voorschot afwerken. Hoe, hoe komt die keukenkruk hier? We hebben maar zeven stoelen. Dat krukje is voor mij. Ah, de, de president van de kamer van koophandel komt in een Mercedes... En mijn vrouw zit op het keukenkrukje. Mathilde, je leert het nooit. Dag, Daddy. Ja. Heb je de koudertrap al gedraaid? Mintje, het wel? Ik wil niet dat je al door Mientje zegt. Ons meisje heet Irene. We, we, we hebben een stoel te weinig. ook ik een nieuwe kopen, Daddy? Kopen, kopen. Ik hoor de hele dag niet anders. Voorlopig is er genoeg gekocht. Maar die uh, keukenkruk verdwijnt. Een keukenkruk. Om uit je vel te springen. Nou, verder, waar zit ik? Daar. Daar, in het midden. Oh, nou, dan, dan zet je mijn stoel op de plaats van die kruk. Hè? Nou, dat is dat gebeurd, Daddy. Ja, en, en voor mij wordt iets anders gezocht. Iets met een, uh, ja, met een, met een smalle, hoge, exquise leuning. Hè? Wat is dat, exquise? Iets wat precies bij je vader past, kind. Juist wat precies bij je vader past. Ik geloof dat ik begrijp wat je zoekt, Daddy. Ik ben zo terug. Ga nou even zitten, Alphons. En neem nou eens even vijf minuutjes rust. Huh? Die, die, die, die stoel kraakt. Jij wordt te dik. Wat is dat voor een boek? Waar? Hier, vlak voor je Liefdes Liefdesleed? Wie leest dat? Barbara. Ik, ik, ik hou niet van dat soort boeken. Ik hou ook niet van het soort dochters dat zulke boeken leest. We kunnen ons nu permitteren om vrolijk en opgewekt te zijn... en dus zijn we vrolijk en opgewekt. Au, Auw, mijn extra steekt. Trek je schoenen eruit. Ah. Hey, ik begrijp niet waarom de mensen zo'n drukte over die dure Italiaanse schoenen maken. Hmm. Ah. Zal ik een kop koffie voor je maken? Ik wil een kop mokka uit het nieuwe mokka servies En een havana en mijn slippers. Je sloven bedoel je? Mijn slippers? Nou goed, goed, goed. Je krijgt je mokka, je havana en je slippers. Wat ga je doen? de keuken natuurlijk. Waarvoor hebben we dan personeel? Heb je er dat speciaal voor gekocht? Ja, een shop. Wat is een shop? Shop, een, een, een winkel voor bellen. Ah, maar Alphonse, dat hoort ze toch niet? Irene? Geld bezitten en stijl bezitten, Mathilde. Wat heeft stijl nou te maken met dat schapendalletje? Irene? Ja? Wat betekent je? Ja, zeg er ook niet, hij? Irene, ik heb gebeld. Uh, meneer heeft gebeld. Juist, dat ik zal in de toekomst nog vaker bellen, met dit. Is het in de keuken te horen, Irene? Zwakjes, mevrouw. Als meneer een maatje groter gekocht had... Dat is de goeie bel. Oh. Dit belletje is wel echt zilver. De, de, de kleep ook. Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer. Dat wist ik niet. Nu hoor ik het voortaan natuurlijk wel. Ik wil een, uh, een kop mokka uit het nieuwe mokka-service. De Havana en mijn slippers. De, de slippers? slippers. Excellentie van Bodenstein, zei altijd sloffen tegen de slippers. Ja, ik zei altijd slippers tegen de slippers. Yes, ja, meneer. Hé op. Ik krijg die sigaretjes niet open. En op. Zo. Weet je, De peuter geeft niks. Zo. Vuur. Alsjeblieft, meneer. Mag ik meneer op attent maken dat meneer een gat in zijn sok heeft? Waar? Oh, ze heeft gelijk. Trek gauw je sokken uit, zak hele voor je halen. Ik zal sokken voor meneer halen. Zo hoort het ook. Voor oh, mijn part. Lig in de linnenkast. Derde blauw van boven. Jammer Nou. Doe je slippers aan. Zo hoef je dan niet met blote voeten te zien. Ja, wat zou dat? Ik, ik ben overal even goed gevormd. Zo, dus excellentie van Bodenstein zegt sloffen. Nou, maar de abel is ook niet meer wat hij geweest is, hè? Tja, drie architecten, niet één die deugt. Waarom niet? Nou, ik, ik, ik wil een jachthoek in de salon hebben, hè, met, met een wand vol geweien. Ja, je bent toch helemaal geen jager? Ik, ik, ik zou toch jagers op visite kunnen krijgen? Geen enkele architect wil een jachtzoek voor me maken. Wat zeggen ze dan? Dat ik geen jager ben. Maar een mecenten pikken ze wel in, jager of niet. Hoe ver zijn ze met de tekeningen? Buiten in mijn jas zitten drie rollen tekeningen. Oh, dat moet ik zien. Jouw sokken, meneer. Waarom breng ik hier op presenteerblad? Dat hoort zo, meneer. Oké kijk ik... Hoe valt je die stoel? Huh? Oh, nou, de, de, de leuning is goed, ja. Huh. Ik, ik hou van antieke leuningen, van, van hoge antieke leuningen. Ja, achter die leuning kan ik mijn begroetingswoorden uitspreken. Ja, even kijken. Arm op de leuning. Tja, stoel. Wat nou? Waar heb jij die stoel vandaan? Van de bankverlening. Waar oh, Van de lommert. Breng hem terug. En die vent die je zoiets durfde te verkopen, breng je hier naartoe. Oh, dat kan niet. Hij was net van plan weg te gaan. De zak is dicht. Ik heb nog geboft dat hij er was. Boffen noem je dat. Koop in de rommelwinkel van het pandjeshuis. Nou staat mijn naam samen met dronkenloppen, luiwammers en een te boek. Ach, wel nou nee, Alphons. Die reiners van het Pandjeshuis is een fatsoenlijke fein. Ik kent hem toch ook? En groet altijd even beleefd. Die man zal je huis niet in verlegenheid brengen. Dat zei ik voorin. Dat ik sta helemaal niet voor u in. Die beleefde zijn juist de ergste. Ik, ik sta voor niemand in. En jullie hier brengen we nog zo ver dat ik niet eens weer voor mezelf in sta. Hoi, breng die stoel naar de keuken. Boene, het groene zeep. Drogen met de föhn. En tot maandag in de tuin zetten. Dan direct terugbrengen. Hey, Hoi, op. Dodo, doe wat je vader zegt. Irene kan je wel helpen. Ah, oh, die. En als je vraagt waar die stoel vandaan komt, dan zeg je maar van oma. Ah, oh, dan zijn we rijken. dan moeten we liegen. Nou, kom nou, Alfons ga eens zitten. zal ik je schouders masseren. <tie> ik heb verkeerde lucht in mijn borstkast gekregen, Willemma. Ja, dat komt omdat je. omdat je je te druk maakt. Nee, dat ja, is niet. Nee, die... nee, jij wil ook altijd alles. Opeens hebben? Dat is het allemaal al niet. Wat is het dan wel? Dat, dat jullie je niet aanpassen kunnen. Au! En, en waarom moeten we, moeten we ons dan aanpassen? Omdat je geen volle portefeuille kunt hebben en een leeg hoofd. Hm? Au! Je doet alweer pijn. Ja, dat, dat kan niet helpen. Daar, daar zit een knobbel. Zeg, jij Jij loopt krom. Je hebt een heel slechte houding. Nee, jij, jij hebt helemaal geen houding. Nu we geld hebben, dan moeten we er naar streven te worden zoals mensen met geld zijn. Oh, en. Hoe, hoe zijn die dan? Huh? Anders. Ja, maar hoe anders? Eh, de deftiger, verstandiger. Ik kan me nu permitteren met deftige luid te de tafelen... en dus tafel ik met deftige luid. Als de burgemeester geweest is, dan komen de wethouders vanzelf. En als de wethouders geweest zijn, dan komt de bankdirecteur. de bankdirecteur geweest is, dan komt de chef van het ziekenhuis en zo enzovoort, enzovoort. Ik leer op die manier mensen kennen... ...en de mensen leren mij kennen. Ja, en, en, en waar is dat goed voor? Ik koop geen onnodige hommel voor mijn geld... ...maar invloed en beschaving. Alfons, je krijgt een speknek. Je zegt niet op die manier, oh. Het Lijkt wel of je een heet adem iemand Oh, Op welke manier moet ik het dan wel zeggen? Op oh, geen enkele. Doe me maar, doe me maar. maar. al. Au! Oh. Ja, nou, daar, daar, daar zat weer een knobbel. Of. Dag, de... papi. Hier is je mokka. Ik zou graag willen weten waar we een dienstmeisje voor hebben. Oh, heb ik weer iets verkeerd gedaan? Oh nee, Barbara, maar ik dacht dat je sliep. Ik kan niet slapen, mami. Eh, daarom ben jij ook zo bleek. Ik hou er niet van dat mijn dochters bleek zijn. Nou, heb je over mijn voorstel nagedacht? Moest dat vandaag nog? Stel nooit uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Ah. Ik wil niet naar die kostschool. Waarom niet? Hé, hey, maar man, merk jij er nooit iets? Dat kind is verliefd. Het moet zijn dus in Zwitserland dat die jongen nog hier zit. Welke jongen? George. Heet hij George? Ja, dan, dan kan hij niet veel bijzonder zijn. Hij is uh, decorateur. Oh, maar uh, wat doet zijn vader? Die is een zaken. Wat voor zaken? Laat je die niet de woord uit je mond trekken. Hij, uh. hij, Laptramen. ramen. Een wassen familie dus? Nou, dat, dat is helemaal mooi. Maar ik hou toch niet van die glazen glazenwasser? Ik hou van de zon. Die heeft hetzelfde bloed als zijn vader. Ja, dat heb ik ook. Nou, nou ben ik eindelijk uit dat milieu waar iedereen je maar op je schouders slaat... en jij en jou tegen je zegt... en nou komt mijn dochter met de glazen zoon aan zetten. Als u maar niet denkt dat ik naar Zwitserland ga, hoor. Ik, ik, ik spring nog liever in het water. <middels> Kiekeboel. Alphons, er is iemand. Ja. Mag ik misschien vragen wie u bent? En wie u binnengelaten heeft? Niemand. De deur stond open. Ik ben... Ik ben vol. Dat ruik ik. Vol mij ben ik binnengekomen. Ik ben geïnviteerd. Oh, dat is natuurlijk iets anders, Excuseer dat we nog niet helemaal klaar zijn. Het souper is namelijk pas om acht uur, meneer. Uh... Uh, Donzair. Julius Dornzijf, oh, zeg maar, Jules. Uh, de, de, de burgemeester Kerk. Ja, ik ook. De, de burgemeester heet ja, geen Ah, nou, Dat kan ook niet, zeg. Ik heet Donzair. Uh, de president van de Kamer van Koophandel, die heet, heet ook geen Donzair. Uh, kan ook niet, maar ik heet Dornzuif. Bent u misschien de vakbondvoorzitter? Ook niet, uh. Dan bent u van de pers. Nee, ik ben ook niet van de pers. Gooi hem er dan maar uit, Alphons. Komt u als plaatsvervanger? Dat kan ook niet. Ik kom persoonlijk... Ja, ik was bij een begrafenis. En, en moet ik nu naar een verloving. Die arme bruit. Maar, maar ik ben niet... Ik ben niet. Nee, dat bent u niet. Ik, ik ben niet de bruidegom. Uh, wij vieren hier geen verloving, maar wachten op de burgemeester. Oh, oh, beste vriend. Uw verloving is aan de overkant. Bij Schmieds op nummer 26. Beste vriend. He? Heet u dan niet Schmid? Nee, we heten Muller. En ik verzoek u op te hoepelen. Ik ben. Ik ben. Ja, dat weten we nu al. We ben... u naar mijn gauw. Ik ben verrot dat ik u op leren kan. Kom, Barbara. We brengen meneer even naar de deur. Meneer heeft gebeld. Wie heeft de voordeur open laten staan? Oh, je dodo, geloof ik. Oh, maandag wordt ons naamplaatje verhoogd. Ik wil de naam Muller er zo groot op hebben dat iedere dronken vent haar zonder moeite kan ontcijferen. Zeker, meneer. Het komt in orde. Zo, dus dat is dat. Hooggeachte burgemeester, zeer geachte president, geachte voorzitter, zeer beminde pers. U weet hier... Hier is de stoel van mevrouw uw grootmama. Die wil ik niet hebben, die is met de antiek. Ik hou niet van antieke stoelen. Ja, meneer, ik heb hem net nog wel met de föhn gedroogd. Wat betekenen die bloemetjes op de leuning? Ben ik soms een aannemerling? Meneer heeft ten slotte de prijs gewonnen. Dan zijn een paar bloemetjes best op zijn plaats. Nee, nee, nee. Die stoel is met te hard. Ik wil zacht zitten. Als meneer misschien een klein kussentje. Wel ja, wel ja. Waarom geen trappelzak? Meneer, als u op een kussen zit, komt uw hoofd zo prachtig uit tegen de bloemen. He? U het, nee, ik ga niet op een kussen zitten. Mag ik het even voordoen? Dan ziet u wat ik bedoel. Nou, voor mijn part. Maar dat geeft je toch niks. Ik wil dit doen niet. Ja, en ik heb er zo mijn best op gedaan. Nou, nou, zet dat mutsje eens af. Hè? Zeker, meneer. Op een kussen zo en zonder ben je opeens een heel ander meisje. Dank u wel, meneer. Wens meneer anders nog iets? Ja, ja, ja jawel. Maar, uh, maar dienst is dienst. Zo denk ik er ook over, meneer. Weet jij dat het mij af en toe pijn doet als ik zo streng moet optreden, Irene? Ik ben gevoeliger dan je misschien wel denkt. Vouw je handen niet. Zeker, meneer. Als u dat wenst. Ligt je linkerduim boven of je rechter? De linker, meneer. Zie je wel. Bij mij ook. Wat betekent dat dan, meneer? Dat je een gevoelsmens bent, Irene. Oh. Ja, bij mijn vrouw ligt de rechterduin boven. Ze is een verstandsmens. Ik daarentegen tegen ben een gevoelsmens, net als jij. Je zou bijna kunnen zeggen dat wij bij elkaar horen. Hm. Oh, maar meneer, u maakt me helemaal van streek. Nee, nee, nee, nee blijf zitten, blijf zitten. Ik, ik heb gehoord dat je, dat je opgezegd hebt. Ja, ik hou nu eenmaal nergens lang uit, meneer. Nou oh ja, zie je wel, een typische gevoelsmens. Ach, kindje, je, je kent me eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Oh. Wacht maar, wacht maar, dat we ons huis hebben en de auto. Dan gaan we vaak samen uitrijden, hè? Jij en ik. Oh. Ja, ja. Hier in de omgeving, of verder weg. Barbara zit dan op kostschool. En maar juffrouw Barbara wil helemaal niet naar kostschool, meneer. Ja, dan zal ik haar dwingen. Ze heeft niets te willen. Ze heeft ook de rechterduim boven. Ik wil dat ze terugkomt met de linkerduim boven. Nou, en uh, Dodo gaat naar school. En uh, mevrouw vrouw die sturen we naar een badplaats. Oeh, lala. Ja, ja, je merkt het, hè? Ik kan ook uh, oeh, zijn, je, je, je, je vloeide af en toe zo sterk. Dat is me, meneer. Wel je? Maar ja, meneer. Toei, ik ben tenslotte ik denk rekening toch ook maar een mens, net als ieder ander. Huh? We hebben heel veel gemeen. Jouw ogen en mijn ogen. Nee, toch. Ja, toch. Oh, meneer. Als een vrouw binnenkomt. Ik nee, ga, ga niet weg. Ga nee. niet weg. Zeg dat je hier blijft, bij mij. Oei. Oh, meneer. Hoi, hè? Huh? Wat voei? Wat, wat, wat, wat, wat, wat betekent voei? Je kunt niet zomaar stomweg foei zeggen. Er is geen enkele reden voor... Nee, ik, ik zeg het tegen hem bravo! Aho! Die stoel die bevalt me die je gekocht hebt, jij mag ook bravo zeggen. Bravo! Maar u hebt de verkeerde gekust. Ze is helemaal geen dienstmeisje, ze dus is een oplichter. Hier, lees maar. Wat, wat, wat, wat? Wat is dat? Uh, mijn persoonlijk eigendom, waar niemand iets mee te maken heeft. Oh, geef die papieren terug. Het is van plan een boek over ons te schrijven. Luister maar eens wat hier staat. Uh, meneer ziet er niet uit of hij het buskruit heeft uitgevonden. waar heb je die papieren vandaan? Hij lag in de keuken onder de broodtrommel met een brief van de uitgever erbij. Uh, iedere keer verwart hij de Radetski maar met het lager van Hendel. Wie? Jij? Uh, uh, voor ik deze papieren bekijk... Zij zijn niet om te bekijken, ze zijn van mij. Dan zou ik toch graag ja. willen weten wat dat allemaal te beteken heeft. Het zijn dagboek en ontwerpen. Ontwerpen? Waarvoor? Uh, voor een vrolijke roman. Over Voor mij? Over mij? Over een man die op u lijkt. Zijn diepe grondtonen onderuit zijn buik? Oh. oh, maar Daddy, dat is geen man die op je lijkt. Dat ben je zelf. Maar ik ga die roman helemaal niet schrijven. Dan waarom gaat u die roman over mijn buik niet schrijven? Om uw vrouw te sparen. Hoe komt u er eigenlijk toe om een, om, om, een, een boek te gaan schrijven? Ik heb al verschillende boeken geschreven. En omdat er een tekort is aan huishoudelijk personeel, werk ik als meisje. En in mijn vrije tijd als schrijfster. Aha, en je bespioneert via de keuken de familie. Schaam je? Schaam je? Ook oh, hoeveel helemaal niet te bespioneren. Ik kreeg het op een presenteerplaatje. Nog even vijf minuten geleden. Jouw ogen en mijn ogen. Weet u nog wel? Of vindt u dat vergeten? hij zou de geboren brandmeester bij de vrijwillige brandweer zijn. Behalve als er brand was natuurlijk. Oh, maar dat is mami vleden keer tegen je gezegd. Jij moest je schamen, Irene. Staat dat er werken uh, Ja, maar in een heel ander verband. Uw dochter is een klein loeder. Oh, dus is Kijken wie het loeder is. Help, joh! Dat is ook de reden waarom ik opgezegd heb. Omdat je bang was dat we je deur kregen? Nee, omdat ik het onderwerp niet zo plezierig vond. Oh, met u zou ik geen consideratie hebben. Maar tegenover uw vrouw zou dan aardig zijn. Zijn ziel zit vol knopen. Wat betekent dat er. weer? Dat zegt men van iemand die. Nou ja, van iemand die geremd is. Oh, zo. en hoe bent u bij ons geremde verzet geraakt? Bij de Arbeidsbeurs. Ze zei daar dat de gemeenteambtenaar een beschaafd meisje zocht en ieder gewenst loon wou betalen. Ik ben geen gemeenteambtenaar meer, ik ben zelfstandig geworden. Zeg, ben ik ook geremd, Daddy? De jongste dochter eet niet, maar verslindt voedsel. Als slang! Een humeurig, kieskeurig, kruidje roer, maar niet. Hoe gaat het als slang? Boeie al. Wat zijn er nog meer voor slangen, Daddy? Waarom liet u die papieren in de keuken slingeren? Ik had geen tijd meer om ze op te bergen. Ik heb ze net van mijn uitgever teruggekregen. De brief kwam pas een half uur geleden. Wat schrijft die uitgever? U hebt de brief in uw hand. Ja. Schrijft u gerust dat boek? Als het net zo goed wordt als uw aantekeningen... levert die rare een literaire prijs op. U, u, u bent ontslagen. Goed, meneer. Mami, Barbara, kom vlug. Mietje, vlieg eruit. Krijgt u er geld van me? Ja, maar ik zie ervan af. Nou, dan gaat u zich nu verkleden. Uw koffers pakken en verdwijnen. Tot de orders, meneer. Wat gebeurt hier? Deze dame hier gaat ons verlaten. Wel zo vlug mogelijk. Hoezo, dame? En hoezo, verlaten? Ze beweert dat daddy uit zijn buik gromt. Hou jij je mond, dodo? Ze is, is, is een geniepig mens. Ze gaat een geniepig boek over schrijven. Ben jij dan een schrijfster? Oh, het is niet de moeite waard, mevrouw. Oh, maar schrijfsters kunnen toch niet koken? Ik sta op het ogenblik te koken. Dus je wilt een boek over ons gaan schrijven? Ik heb inderdaad met de gedachten gespeeld. Maar bij je nader inzien doe ik het toch maar niet. Maar waarom heb je mij er niks van verteld? Nou, ik had het idee zo voor een man te schrijven die opeens een bende geld gewonnen had en daardoor de kolder in de kop had gekregen. Oh, kolder in de kop, hoe durft ze? Tussen mijn vier muren mag iedereen zeggen wat hij denkt. Dat is een toppunt. Ja, maar de rest van de wereld heeft er niets mee te maken. Als het erop aankomt, sta ik achter mijn man. Ik heb het ook om u gelaten, mevrouw. Nou, erg netjes was het niet wat je wilde doen, vind je zelf wel? Nee, mevrouw. Daarom ga ik ook weg. Blijf deze week uit. Tot de eerste. Dan schikken we het in de minne. Hé, hey, hey, hey, Wie beslist dat, hè? De vrouw of de man? Wie heeft vanavond de hogere kringen te eten gevraagd? De man of de vrouw? We hebben er hier nodig. Mevrouw de zesde verleid. Dan moet ik zelf gaan serveren. Serveer dan maar, hoor. Ik kan het niet. Dan, dan, dan, dan, dan serveer, Barbara. Ik kan het ook niet. Oh, de, Dodo? Ik ook niet, Derry. Nou, oh, dan eet je een broodje uit het vuistje. Bij de Mielers bestaat er geen broodje uit het vuistje. De kopstukken van de stad moeten toch iets warms in hun maag krijgen? Die stuifste verdwijnt in ieder geval. Ja. Nou goed, maar dan verdwijn ik ook. Ik ga naar oma. Morgenochtend kom ik weer terug. we gaan je gang maar. Dat doe ik ook. Irene, ga je verkleden en kom mee. Je weet waar oma woont. Oh, als ik mag. Oh, bij oma is iedereen altijd welkom. Alfons, als je het niet klaart met die hoge pieten, dan breng je ze ook met naar oma. We gaan kanasten spelen. Uh, Barbara? Ik ga mee, mami. Dodo? Ik blijf bij daddy. Mathilde, ik ben diep in je teleurgesteld. Ik kom morgenochtend toch weer terug. En denk om één ding, Alf. Het bord niet naar je toe als je de laatste soep uitlepelt, maar van je af. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Smakelijk. Oh. Nu zijn wij met z'n zweetjes, hè, Daddy? Z'n zweetjes, hè, Daddy? Nu zijn wij met z'n zweetjes, hè, Daddy? Wat zijn there, oh, oh, dat voor brieven daar? Waar? Daar, dat is waar. O, die? O, dat zijn rekeningen en bedelbrieven. Ik hebt zelf gezegd dat we de hele zandekamer nog op moesten gooien. Geef stop! De hele stapel? De hele stapel. En de lucifers van de rooktafel. Nou, alsjeblieft. Electradienst. Wat hebben we daar gekocht? De uh, grill, Daddy. Hmm. MV Aardewerk. Het is krijg en uitgeverij Fortuna. Ik ken het niet. Hmm. Redactie Morgenpost. Uh, de rekening van de kant? Door gebrek aan personeel is het ons helaas onmogelijk van uw invitatie gebruik te maken. We wensen u smakelijk eten. Oeh, hier, Daddy. De lucifers verbranden vlug. Vakbond. Ik heb dus alle afstellers nagekeken op mijn woord van eer. Omdat oh, ik werbaan gelapte. Of mintjes of waar? Het spijt ons. Kunnen we graven niet komen? P.S. bent u lid van de vakbond. Zo niet om welke reden? Zijn we lid, Daddy? Dat zal ik je direct laten worden. Stamelijk open. Ik kan er niks aan doen, Daddy. We hadden graag aan uw invitatie gevolg gegeven, maar. Ik kan er echt niks aan doen, Daddy. Gemeentesecretaris. Het spijt de burgemeester ten zeerste. Oh, die dingen zijn geen handen ondertekenen. Oh, dat is gemeen, hè? Maar rommel. Oh, ik doe De hele kamer ligt vol. Ik wil mijn café hebben. Mijn avondeten. Nou juist. Op je hoofd ligt nog een envelop. Die blijft hè. Demonstratief. Een huis voor vrouwen en geen gram hersens. Van Lijn, en haal vier andere gasten. Ik, hè? Ja, jij. Je bent mijn rechterhand niet. Je bent een ezer Ik ga mami halen. Dat zal je wel uit je lijf laten. Dan ga ik het de huisvrouwen vandaag opbellen. bellen. Waarom? Oh, uh, rijke mannen eten toch wel eens met haar mijn oudje? Wat, met honderdjarigen? Dat ik er met u Nou, je kan toch niet zomaar iemand op straat aanspreken en zeggen kom eten? Jullie hebben me met z'n allen ver gebracht dat ik met mijn kop door de muur ga. En jij gaat ook wel met je kop door de muur. Ah, ik zie, oh, ik zie helemaal geen muur meer door al die brieven. Wat is hier dan? O, vuurwerk. Ah, groot vuurwerk. Meneer, er zijn 16 borden en 32 glazen. Dus als ik u een beetje terzijde kan staan... Bent u nog niet weg? Ik wou de sleutels teruggeven en mijn dienstkleding. Ja, dat heeft me over de 200 mark gekost. Best mogelijk, maar de jurk kriebelt, het mutsje is te groot, het zwartje te klein en zwart is mijn kleur niet. Hier is ook de wekker terug. Die mag u houden, als schadevergoeding. Dank u wel voor het oude sardineblik. Mag ik hem op weggeven? geven? Voor mijn part. Dan schenk ik op u als herinnering. Als u hier met uw schoen op timmert, loopt hij. Dank u. Alsjeblieft. Dank u zeer. Ik zal altijd aan u denken als ik erop timmer. Op een getuigschrift mag ik zeker niet rekenen. Oh, ja, zeker wel. U bent de hoogste teleurstelling in mijn leven. Dat is jammer. Ik vond u grappig. Ook bezorgd. U wordt gebeld, meneer. Ik ben niet thuis. Men mm, zou tegen tegendeel wel eens gehoord kunnen hebben. Ga kijken wie er is. Ik ben niet meer in uw dienst. Zolang u onder mijn dak bent, bent u in mijn dienst. Ga kijken. Goed dan. Laat niemand binnen. Hij is een monnik. Hij collecteert voor de negerkindertjes in Afrika. Oh, hier, geef hem een Mark. Broeder Muller, dat is te weinig. Wat is, waar, waar, waar kent u mij van? Alle negerkindertjes in Afrika kennen u. Huh? Uw naam staat nu wel op uw naamplaatje, maar blijkbaar niet op de lijst van goede werken. Oh. Een echtelijke uiteenzetting, zuster. Ik ben een vrouw niet. Welke boel van zonde broeder? Huh? Ik, ik, ik, ik ben helemaal confus. Jullie hebben de laatste twee jaar de brievenbus kennelijk niet gelegen. Meneer, ik kan u mijn kop zeker maar gaan dicht doen. Wie is dit aardig, Kip? Ik ben niet. Ik ben geweest. Goedenavond samen. En wie is zij geweest? Ons liefmeisje. Ik heb erop gezegd. Ik begrijp het. Ze liet natuurlijk altijd de post en de borden vallen. Ja, ja. Neemt u mij niet kwalijk? Zegt u mijn broeder tegen mij. Nou, neemt u mij niet kwalijk, broeder. Maar u komt op een ongunstig moment. Dat ben ik gewend. U hebt belangrijke gasten verwacht. En die belangrijke gasten hebben afgezegd. Hoe weet u dat? Ik weet het. Dat brengt ons beroep nog helemaal met zich mee. Waarom hebben die mensen afgezegd? Als u het ene weet, zullen u het andere toch ook wel weten? Misschien verlangde u meer van uw gasten... dan de hele kalfsborst waard is. Wat bedoelt u met kalfsborst? Ja. Ik kruik kalfsborst en geld veel goud en een arme ziel. Mijn ziel is oké. Okay. Dat is ze niet. Ze is eerzucht, eilheid, trots en domheid. Ze is net als deze gedekte tafel hier duur, maar koud. U, uw neus is te goed, broeder. Uw rijkdom is te groot, broeder. Moet, moet ik soms die dure bord uit het raam smijten? Ja, als dat uw ziel kan helpen weer eenvoudig te worden, waarom niet? Vraag, doe het raam over. armen zien... Niet eens mikken kan die man. Kijk u zelf maar. U hebt de muur geraakt. Nee, dat moet zo. Wat oh, een beetje humor. Met humor? Wij bouwen van 4,80 per stuk. Geld, geld, geld, geld. In uw hoofd, geld in uw hart. Geld in de tuin. Een mooie tuin, trouwens. Van wie is het? Hè? Van mij. Uh, uh, en zo groen. Links is hij groen. Rechts is hij groen. De, loopt daar links, de straat. Ja, waar, waarom? En wat ruikt hij heerlijk. Links ruikt hij. Rechts ruikt hij. Wat is dat voor muur? Rechts. Van de speelplaats. Waarom? Gooit toch dit mis, broeder. Veel te weinig oefening. Vooruit, nog een bordje. Nee, nee. Afgelopen. Dit is hier geen vrolijke keuken. En... En als u nou eens helemaal geen monnik was, maar... Uh, Meurpad. Een grapjas. Ja! <laughs> handen op de hoog! Hé, hey, dat is mijn revolver. Precies, die kijk uit die zak. Doe je handen in de hoogte. Alle heilige bij elkaar! Wie vloekt er daar? Irene! Irene! Hou je handen in de hoogte, of ik schiet. Ga voor ons hij is niet gladder. Een monnik met een revolver, dat is geen monnik. Dat heb ik ook tegen die oude dame gepraat. Welkom dames. dame? Die me de revolver heeft gegeven voor de negerskindertjes in Afrika. Oude generaal, weet Heeft nog de mouw mouw Maar ze was zo waardig Ik kon het even ouder niet weggelen. Wilt u hem misschien kopen? Nou, wat, wat moet ik ermee? Een vredespistool. Hè? Onder maar. <laughs> Grapjes. Vrek, Geen u hebt niet alleen een arme, maar ook een rotte van blinde ziel. En als de dienstmeisje nou eens de politie hadden. Hm? Ze is toch niet meer bij hun dienst? Nee. En waarom zou ze de politie halen? Ze zou toch denken, laat hem in zijn eigen sop gaan koken. <laughs> ik ben <was> wel irritant. <laughs> ja, ik was ook veel te lang in Afrika. Ze zijn er allemaal apen zijn er allemaal kokosnoten, de worstjes zo. En een dorst dat je daar krijgt. Ja, ja, dat merk ik. U loert al maar naar die fles. De hemelshammen straffen, dat is... Wat zit erin? Cognac. Ja, ik ja, mag niet hebben. Echte Fransen. Echte Fransen? Ja, dat mag ik. Ik zal u drinken. Nee, nee, broeder. Toch wel, broeder? Nee, u bent mijn gast, broeder. U bent mijn broeder, broeder. En wie van de broeders is Alphonse Muller? Huh? <laughs> ik ben uh, Alfons Muller, agent. Het, het, het lijkt wel nog iedereen die hier door een sleutelgat binnenkomt. Ja, ik weet niet wat die dame u verteld heeft, broeder Agent. Dame, die is goed. Kom binnen. Daddy, ik ben gearresteerd. Hier een aardig kind. Is dat uw dochter? Ja, ik, ik heb de deur toch voor u open gedaan. Wat, wat is er aan de hand met mijn dochter? Ze heeft vreemde mannen aangesproken bij de tramhalte. Wat hoort er? Hoe kom jij erbij om vreemde mannen aan te spreken? Maar daddy, je hebt zelf gezegd, zorg dat je met vier mannen thuis komt. Oh, Oh, Tom. Oh, Ja, ja ik, ik heb mijn dochter erop uitgestuurd om mensen te zoeken... die samen met me wilden eten, maar, maar niet bij de tramhalte. Waarom moesten mensen zoeken om met u te eten? Nou, ik heb er een hekel aan om alleen te eten. Bent u getrouwd? Jazeker. En waarom eet u dan niet samen met uw vrouw? Hè? Die is op het ogenblik niet... Ik heb nog een dochter. We stuurt u die ook de straat op. Maar ja, broeder. En... Ik ben geen broeder, ik ben een dienst. Ik ben ook een dienst. Maar toch, een broeder. Wat doet u dan? Ik collecteer voor de negen kinder van Afrika. Plus een Zijn bericht, broeder. We wilden net op uw gezondheid drinken. Bent u driftig? Nee, agent. We hebben het raam opengemaakt. Broeder niet jok, hè? Wonderlijk, wonderlijk. Wat, wat, wat, wat is wonderlijk? Alles. Hè? De dochter op straat, de monnik met de cognacfles, de grond bezaaid met brieven, de worden in schare Er liggen er ook nog een paar in. De Ik tuin ook. eigenlijk veel zin hier rapport van te maken. Nee, nee, nee, doet u doe dat niet, agent. Kom, drinkt u liever een glaasje met ons mee. Dat ja. is omkoperij. Nog een punt in uw nadeel. U zoekt spijkers op laag water, broer. En dat is een belediging. Weer een punt. Broeder Muller is een brave burger. Hoe weet u dat? Ik heb toch kijk op brave burger. Wat is uw beroep, meneer Muller? Ik ben zelfstandig. In hoeverre zelfstandig? Uh, ik, ik was tot kort uh, ambtenaar. En uh, waar? Bij, uh, bij de gemeente. Muller? Muller? Bent u die Muller die in de lotte gewonnen heeft? Ik heb niet in de lotte gewonnen. Ik heb... U moet er helemaal crazy van worden zijn, heb ik gehoord. Wat op uw woorden Hans. Broeder Müller staat in verbinding met een zeer vooraanstaand invloedrijk persoon. Wie? Ik? Ja, ja, ja. ja, ja, ja Invloedrijk ja. persoon of niet? Ik houd dat huis in de gaten en de dochter ook. Ja, ik, ik beloof u dat zoiets nooit meer zal gebeuren, agent. De, de Dodo, laat de agent uit en ga die uitkleren. Oh, mijn daddy! Geen tegenspraak, je hebt 24 uur camera gedacht. Goedenavond. Heren, Broeder. Dat was aardig van u om mij met die vooraanstaande persoon te hulp te komen. Maar uh, u hebt u zelf ook gelogen. Hoezo? Ik zou met de prior over u kunnen praten. Die is vooraanstaand. Met de, met de, met de, met de prior? Met de opperprior. Met de opperprior? Nee. Maar, maar gaat u toch zitten, broeder? Nee, eigenlijk zijn die stoelen veel te zacht en te gemakkelijk voor mij. Nee, nee, nee, nee. Nu drinken we eerst een cognacje. Huh? Sigaar? Nee, ik heb een hekel aan sigaar. Oh, nou, dan rook ik ook niet. Bravo. Waarom wilt u eigenlijk met de uh, opperprian over mij praten? Ja, ik wil het niet worden, maar ik zou het eventueel kunnen doen. En u kent me pas tien minuten. Tien minuten? En een paar seconden. Maar ik heb hier een hele beurde gecollecteerd en iedereen had het over u. Ja, ja. Gaan aan Müller, hebben ze natuurlijk gezegd. Die heeft geld als water. Over water hebben ze het helemaal niet gehad. Proost, hostelachen. Hostelachen, wat smaakt ze? Ja, ja. goed slokje, hè? Ja? ja, dat smaakt ineens. Dat is geen echte Franse cognac. Wat? Maar. 36 maart de fles heb ik betaald. Ik kan u de rekening laten nee, zien. Ja, maar ik kan me de rekening geven. Die cognac, niet. Hij tijd. Geur, truzie. Dan wilt u misschien liever een glas wijn hebben? Nee, dank u. Een stukje kans Ook niet, dank, dank u wel. Maar als u het niet te veel moeite vindt, ook zo graag een stukje droog. Oh, Alsjeblieft. Nou ja, goed. Afstaan. ik zal het voor u halen. Ik heb dan zo terug. Uh. Ladekat met violade. mensen print een heleboel geld. Er moet toch wat te halen zijn. Moeders hand wel klaar. Hmm. Familieportretten. Wist papier? Die drie jaar is, hebben we ineens dit afgestomd. Terwijl, zie je de Gewoon een getrouwd met een simpele huisvrouwtje. Dus, koekdronnetje of zich Niks, niks, niks, sorry, niks. Ah. <laughs> Een garenkistje met elastiekjes erin. Wat zijn die mensen toch lichtzinnig, hè? Kijk eens naar. 1000, 2000, makkelijk dat ze gewandroleerd zijn. 3000, 4000, 5000. Komt allemaal in vaatjes, een zakje. Tertje recht. Rampje open. De muur van de speelplaats is te hoog. Zo, brood en kalsborst, moeder. Vroeg te laat. Wat, wat is te laat? Ik bedoel dat laat eten schadelijk is voor de gezondheid. Oh, kom, moeders kalsborst. Heeft dat dus nooit iemand geschaad. Wou je uiteraan springen? Ik wil een beetje beweging nemen. Nou, oh, dat gaan we nou doen. Ga zitten, verdien u. Ah, ik heb honger. U zich zeker? Ik ben hier al veel te lang geweest. Ja, ik zou graag willen opstappen... Nou, nee. uh, eerst eten, dan vasten. Ik, ik laat u zo niet weggaan. Wat zou de opperprier dan wel van me denken? Daddy? Oeh, kijk, dat. daar hebben we een dochtertje, hè? Hoeveel van de 24 uur zijn er al om, Daddy? Ga ongeblikkelijk naar je bed, Mars. Oh, broeder, wat streng. Kom toch bij ons, kindje? Oh, dank u. Nou ja, vooruit te maar. voor deze keer. Zo, zo is het gezellig, hm? Ja. Hoe ben je? Uh, 16 jaar en uh, negen mannen. Men praat niet met een Laat me schijn. Wat zeg Ik zeg, laat er gaan. Het stoort niet meer uit. Wel ja, wat kan ik nou voor de oppervreo doen? Je moet niet zoveel nou. over plaat. Broeder, ah, Ik begrijp het, <laughs> Door Dodo... Haal het sigarenkistje ja, uit het buffet. Nee. Ja, ja, ja, ik weet het, ik weet het. U hebt een hele klasse sigaren, maar uh, daar zitten geen sigaren in. Dat weet ik. Wat weet u? Ah, ik, ik weet dat u een goed man bent. Ben er toch genoeg, broer? Nee, dat is niet genoeg. Miljoenen kindertjes in Afrika. Oh, daddy. Allemaal van die zwarte hondeponnetjes. He, schat. En mm -hmm, allemaal zonder pleertjes, prul. Ga, ga het kistje halen, Doro. We moeten die kindertjes houden. Ja, dat ze het nog warmer krijgen. Ze hebben toch geen kleertjes nodig. Ja, goed, wat wilt u dan? Rust. Rust. Om na te denken. De, de, de oppervrior zal niet van me kunnen zeggen dat ik hier ben. Doro, het kistje. Goed doen. Zit het toch niet in het gel? Dat moet uit je hart komen. Ik heb een goed hart, En ik, ik heb echt strogen. Drijf me niet uw huis uit met een goeie hart. Want ik kan zo slecht lopen door die extra. Zou ik er toch maar die revolver van u kopen? Laten we zeggen voor 200 maar. Oh, oh. 300 dan? Nou, ja, u krijgt hem van mijn cadeau, heer. Och, geef mij hem, Daddy. als mascotte. Ja, ik, ik wil hem niet cadeau. 400 maar. Groter wilt u mij beledigen? Oh, oh, oh. Dat is een puur geraffineerde tactiek. Gewoon griezelig. Oh, het Ik besmeer uw broeder dat toch meeleen met mijn extra ogen. Ik wil u extra ogen niet kopen met de opperprior laten zien wat ik waard ben. Waard. 500 mark dan. En, en voor mij een audiëntie bij de prior, met de pers erbij. En dan een plaatje in de krant. Wat? Een audiëntie met de prior voor 500 markt bent u nog helemaal. Dat kan toch zeker niet om worden. 10.000. 10.000? Ja, alstens. Daar doet u niet van terug, hè? Nou, laten we ons dan maar verder aan de kalfsborst wijzen. Tienduizend mark. Oh, Danny, kom gauw. Het kistje is leeg, het geld is weg. Huh? Ik kom al. Je hebt zeker weer te veel detectief romans gelezen. Oh, die broeder, Danny. Kom op, eens kijken naar een Pak hem dan toch. neem die gevolg voor, Kom, een vrome broeder doet zoiets niet. hij is geen vrome broeder. Hij is een vreemde broeder. Houd die dief! Houd die dief! Wij Nee, stapel. Moet de hele buurt het weten en ons uitlachen? Niks dan last heb ik van je. Maar, maar, maar die keel draai ik zijn nek. Op. Oh, doe iets, Daddy. Praat niet zo veel. Ja, ja, ja, Ik ga iets doen. Ik ga iets doen. Ik, ik, ik, ik spreek hem na. Het is dus vijf meter op de grond. Wat oh, betekent vijf meter vergeleken bij vijfduizend mark? Spring dan maar. Doe ik ook. Ik sta al op de vensterbank. Spring dan eindelijk. Ik denk. Eerst denken. Eerst denken. Dan spreken. Ik denk. Ik denk. Ik denk dat ik van die manier niet oh. ik, ik, ik Ik ga gewoon de trap af en ik probeer hem de weg af te snijden. Kom dan van die vensterbank af, Daddy? Ja, geef me hand. Oh, oh, mijn enkel. Hoe neem je je andere enkel en schiet op, oh, daddy? Geef mij de revolver, Dodo. Geef mij de revolver, Dodo. Oh, oh mami, een, een roofoverval. Alfons, je wordt asociaal. Zeg, wat is hier gebeurd? Oh, wat ziet die kamer eruit? Meneer is gewond. Bent u er ook weer? Ze heeft me komen halen. Ze zag je met de revolver in de hand. Nou, en waar is nou die broeder? Doop, uit het raam gesprongen. Ach, stakker. Nou, mijn enkel. En Die stakker heeft 5000 mark gestolen. En jullie hebben hem laten ontsnappen. Oh, ik kan niet meer staan. Wat is er dan met je enkel? Niks. Nou kan ik niet staan. Vraag niet zoveel wat doen, hoor. Wat wil je dat we het eerst doen? Je enkel genezen, de broeder achterna gaan, de kamer opruimen of de politie halen? Politie? Nee, geen politie. Zonder de politie gaat het niet. Met de politie nog minder. Moet, moet morgen de hele buurt ons lachen? Morgen lag niemand, morgen is het zondag. Maar ik wil niet in het politiedossier. Weet je wat? We, we nemen de detectief. We nemen twee detectiefs. We nemen drie detectiefs. Maar, waarom zijn jullie ook niet vijf minuten eerder gekomen? Hadden we die veld gehad? Maar ik we rust? Altijd zitten jullie in mijn voeten te halen, Oh. Als toch ooit iemand het lef heeft om broeder tegen mij te zeggen, dan zal ik... Oh, broeder, daar ben ik weer. Arresteren! direct arresteren! Dat heb ik al gedaan, meneer. Agent, ik wil niet het dossier. Is dat de broeder? Ja, dat is hij. Geef broeder Müller braaf het geld terug. Ja, agent. Alsjeblieft, broeder. Dodo, tel het daar. We zoeken al lang naar hem. Zeeman, goochelaar, schoorsteenveger, vuurvreder, autodief. Alles is die geweest. ...heeft drie jaar gevangen en is opgenomen. Ja, ik was toen ik zo straks bij u kwam... ...niet helemaal zeker van mijn zak. Maar nu... Bent u al eens een keer hier geweest, toch, hè? Ja, om de maat te nemen, zo te zeggen. En toen heb ik het bureau opgebeld... ...en toen ik uit de zelf kwam... ...wie rende er gaat als een postpaard langs mee? Ik, echt, uh, het is allemaal de schuld van mijn ex droger Zoiets is me nog nooit gebeurd. En weet u hoe je heet? Vertel de broeder hier aan. Alfons Muller, Agent. Wat? Maar dat is een toppunt. Ik heet Alfons Muller. Ik heet ook Alfons Müller. Nou, is dat duizend wel naam? Ik dus niet dat die vent Alfons Muller heet. Stel je voor dat ze wel met zo'n gevangenis of vermisselen? Of mij met zo'n aas. Ik ben altijd liever een mjokke aas dan een boef. En ik liever een boef dan een mosjokke aas. Nou, dat mogen de heren dan onder elkaar uitmaken. Welk huisnummer hebt u? We hebben geen nummer, agent. Nummer 5, Agent. Wachtholderstraat nummer 5. Maar mens, dat dacht, ik wil niet in het dossier. Is uw man vaak zo? Eigenlijk alleen maar smorgens bij het scheren. Ik wil niet in het dossier. Dan moet u mee naar het bureau. Ik wil ook niet naar het bureau. Jullie kunnen van mij van de baal op allemaal. De, de, de burgemeester, de voorzitter, de president. Die boeven hier, die idioten van de politie! Dat is een belediging van een ambtenaar functie. En nu gaat u zeker mee naar het bureau. Boeven zijn jullie, boeven! Nog één woord, u krijgt de boeien aan. Ik heb dachtige gasten verwacht, Wie wie zijn er gekomen! Boeven! Ga echt die boeien! Sinds ik wanneer was het de dieven, de bestolen, de. als. als. als. als. als. tweeling aan elkaar geklonken. Ik koop dat hele bureau van jullie. Ik koop de hele politie, ik heb gast genoeg! En dan ben jij de eerste die eruit idioot! Vanuit opschieten! Agent, als u me belooft dat u me een beetje zacht behandelt, mag u hem gerust een nachtje in de cel stoppen. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen, mevrouwtje. En En alsof, denk eraan, het schaftje van je afhouden hoor, als je het laatste van je gevangenissoep uitlepelt. Ja. <tie> In dit hoorspel was vaders kolder troef. Het werd geschreven door Herman Freudenberger en vertaald door de Meijer. U hoorde Johan Remmels als Alfons Muller, Annie Leeuwen als Mathilde Muller, Trudy Libozan, Dodo. Corrie van der Linden als Barbara. Festia Rode, Irene. Jos van Turenhout als een vrolijke vreemdeling. John Soer als een...